9 uur dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. Dierenartsen zijn bezorgd over de trend om huisdieren natuurlijk voedsel te geven, zoals rauw vlees en botten. Ze zeggen in de Volkskrant dat dieren ernstig ziek kunnen worden door de voedingshypes van hun baasjes. In het eerste geval moeten ze zelfs worden afgemaakt. Vooral rauw vlees en botten zijn ronduit gevaarlijk voor honden en katten, omdat ze darmklachten, vergroeien en zwakke botten kunnen veroorzaken. Ook krijgen de dieren niet alle benodigde vitamine en mineralen binnen. Voor onze dierenartsen is de kwalijke voedingshype een wijdverspreid probleem.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 Een vrouw van 19 uit Hilversum, die twee weken geleden zwaar gewond raakte bij een auto-ongeluk, is overleden. Ze reed in Loosdrecht de weg op en werd vol in de flank geraakt door een automobilist in een Porsche. De 53-jarige man uit Loosdrecht bleek te veel te hebben gedronken. Getuigen hebben aan RTV Not Holland verteld dat de man een straatrace hield met zijn zoon. Ze zouden beiden veel te hard hebben gereden. De auto van de zoon is in beslag genomen. Het RIVM waarschuwt voor een tekenexplosie. Door het warme weer worden de teken weer actief. Jaarlijks lopen anderhalf miljoen mensen een beter op. Rond 25.000 mensen krijgen daar de ziekte van Lyme van. Dat gaat meestal gepaard met griepachtige verschijnselen en zonder behandeling kan schade ontstaan aan het zenuwweefsel, gewrichten, de huid en soms het hart. Het weer vandaag droog met zon en sluierwolken. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanavond neemt de kans op een bui toe. Ook morgen overdag droog met wat bewolking. Met in de avond opnieuw kans op een bui. En het kan morgen 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Tobak leeft. Toebak leeft, toebak leeft. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Vandaag op de fiets. Heerlijk. Toch? Ja, ga naar de weg. Ja, een heerlijk, heerlijk. heerlijk. Ja. Ja. Ja. ja, met jou hoor? Ja, ja. ja, heerlijk. Ga dan maar weg, joh. Dat hey. is, is er eentje onder besturing. Zie je dat? Die is van Google. Oké, okay, ja, dat die, was gister, die, ging uh, die ging achteruit. Je ging achteruit. En uh, je kan je kinderen erop zetten, die waren automatisch wel om school gebracht. Dat schijnt het, het nieuwe idee te zijn van uh, Google. Goed, het is uh, toepakleeftijd op de radio. Het is 2 april 2016. En 2 april is even heel belangrijk, want we kijken dan even terug in de geschiedenis wat er allemaal gebeurde op 2 april. Een kleine ja? greep daaruit? Ja, uh, het, uh, in 1973 wordt ja? loopt op deze dag het Veronica-schip vast uh, op het strand van Scheveningen. Ja. Oh, doos worden deze. Ja, dat waren nog eens tijden. Heb je uh, hem bezocht toen? Is dus te kijk even naar Jolande. Of ik het toen bezocht heb? Ja, nee, de Scheveningen, nee. nee, nee. Ik, ik woon in Zandvoort. Mijn vader wilde echt niet helemaal mee daarheen rijden. Oh, het is echt wel weer leuk ja. om dat te lezen. Hoor. Dat het bedacht is in 1959 in Krasnopolski in het hotel in Amsterdam. Daar hebben ze bedacht, hé, hey, we gaan ook een, een zendschip maken op de Noordzee. Dan kunnen we gewoon uitzenden, kan niemand ons lastigvallen. En uiteindelijk werd dat dus Veronica. En dan hebben ze verschillende eh, boten gehad. Dus dit, dit schip liep dus vast in 1973. En uiteindelijk hebben ze nog een bomaanslag gepleegd op de concurrentie, op de Meibo 2. Dat gebeurde in 1971, eh, om 15 mei, op 15 mei, precies. En daar was dus Veronica verantwoordelijk voor. En ze hadden ah. iemand alles de opdracht gegeven. Nou, schakel dat schip uit. Maar ze hadden het niet echt zo gezegd: van plaats een bom. Oh nee, okay. Maar uiteindelijk hebben ze echt een bob geplaatst. Ja. Veronica dus. In 1973 liep dus vast op... Het waren gewoon, gewoon vroegere terroristen. Het waren echt vroegere terroristen, ja. Veronica, daar komt het... sorry. Oh daar vandaar die plaat. Ja, misschien wel. Ja. Maar dat ja. geven het echt heel veel concurrenten ook, hè. Je had natuurlijk ja. ook Radio Caroline, Radio Atlantis, Mi Amigo had je. Allemaal op de Noordzee ja, uitzenden. Ik kon je s'nachts zo, zo mooi luisteren. Want ik had dus een hele grote radio met van die... Van die uh, dingen die dan op moeten warmen. Hè? Van de, uh, ja, ja, buizenradio's. een bui buizenradio. Ja. En dan had ik echt mooi geluid. Dan had je Radio Caroline. En dan hoorde je dit. Radio, let's go, go. Go, go, go. En het was toen vernieuwend. Want, uh, uh, heel veel z'n één en twee die draa draaiden hele suffe ja, muziek. Kleine, ja, kleine kokette katinka Ja, dat, dat echt soort dingen Samen haar. een straatje om. Samen een straatje om. Ja, Veronica pakte echt een uh, ja. grote hut. Ook ja, wel Nederlands taal En, trouw, en nu doen ze dat niet meer. Nee, het is nu echt helemaal oud -bolle radio. Oud -bolle radio ja. gewoon. Echt, dan draai draaien hele hippe jingles en daarna krijg je dan. Uh, uh, Relight -like My Fire of zo. Oh nee, oh, nu, -like nu zit ik op een radio Gold. Like maar goed, Veronica het was echt. Echt ja, goed, wat is er nou weer gebeurd op 2 april? 19.2. Veronica, Veronica. Ja, ik wacht even. Ik wacht even. Ik wacht even. Ik wacht even. Ja. Geweldig. Veronica, Oké, okay, verder. Ja, in, in 1982, op 2 april, was er een aanval op de Falklandseilanden door Argentinië. Ja. En toen kreeg je dus het hele gebeuren met uh, Mr. Thatcher. Hè, dat hij toch echt wel uh, echt, uh, haar ballen heeft laten zien. Nee toch? Er zijn toch geen foto's van, hè? Nee hoor. Dat was echt heel in, in 2007 het invoerverbod voor het roken... En uh, ja, dat was in Wales, werd het toen ingevoerd op de werkvloer. En hier in Nederland uh, de, de, zijn we nog steeds mee bezig om het door te voeren. Terwijl het grappige is, het vroegste rookverbod dateert uit 1590. Het was ingesteld door de paus toen om uh, te, te, binnen de muren te roken. En uh, ja, er waren toen al wel regels, hè, dat je, zeg maar, als je bij een gezin of uh, een vrouw op bezoek kwam... dan kwam je niet rokend binnen. Dan ging je daar vragen of je er mocht roken. En dat was natuurlijk, vooral in de vijf, eh, 50 jaren, in de jaren 60, was het, echt, was het vrij hip om te roken. En je kan gaan film dan kijken of ze waren aan, aan het roken. Tegenwoordig is het echt armoedig als je mensen op straat zien roken. Je, ja. Jezus... Want dan het ik jouw moeder... Nou, we zien het trouwens hierbij. De, het blijkt dat beheerders en werkgevers die het rookverbod niet goed handhaven... kunnen sowieso al 300 euro boete krijgen. En bij de volgende overtredingen loopt deze op tot 2400 euro per overtreiding. En we gaan geld verdienen. Het was allemaal om mensen ja. in het gereel te houden. Nu is het gewoon een melkkoe geworden. Ja, nee, het is gewoon de gewone sigaretten. Dat levert te weinig op. Er stoppen te veel mensen. Dus dan moet je het maar op deze manier doen. Ja, Wat okay. gebeurt er dan weer op 2 april door de jaren heen? Ja, in 1979 wordt de vogelrichtlijn opgeleverd. Uh, op Opgezet, ja? Of uitgebracht, hoe je dat ook noemt. En uh, ja, dat is zeg maar een, een, een richtlijn. welke natuurgebieden uh, beschermd moeten zijn en welke vogels. Oké. Okay. Dus oh. uh, goed nou, om het te hoor. weten. En ik heb nog zelf dat op 2 april 1827. Jozef Dixon die produceert potloden op grote schaal. Dus die heeft waarschijnlijk een machine gemaakt. die achter elkaar die potloden eruit perst. Dus ja. Ja, ik vind het op, in, op industriële schaal was dat. Wisten jullie, wisten jullie dat potloden gluten bevatten? Oh, kijk oh. uit. Niet op ja. Nou ja, dat is dus serieus voor kinderen die glutenallergie hebben. Hebben ze dus glutenvrije potloden. Yes. oké okay. uh, Er zijn echt mensen die als ze die op een potlood zouden kouwen, dan... Uh, ja, of, het zit er gewoon uh, sowieso niet in. Maar nu gaan ze zeggen, deze nee, zijn glutenvrij. Het... En dan gaan juist mensen die nee, kopen. Er zit, er zit, er zit, er zit echt... Er zit echt wel gluten in. Ja. Echt het oh. ja, Oké, okay. Niet omdat iemand anders loopt lopen sabbelen... dat er daardoor gluten in zijn. Dat zou ook kunnen. Oh, bah. Ja. Ja, en ja. zo sabben. Ik zit ook af en toe op een pen te sabbelen. Ik ga verdammer, pen ligt hier in de studio. stuk zit op mijn pen te sabbelen. Ah, ja, ja, je moet ja, ja. alles even boven zijn ja. mond gehad. En nog goed. op 2 april 1845. Ja? Leon Foucault, ja? de welbekende van de slinger van Foucault. En Hippolyte Vezo, Die maken de eerste foto van de zon. Ik heb hem proberen te zoeken. Ik kon hem niet vinden. Ik was wel nieuwsgierig naar die oh, foto. Oh, die foto zelf? Ja, natuurlijk. Dat wil ik ah. wel weten. Nou goed, uh, altijd leuk om een stukje techniek te nemen. Maar het moet soms wel een beetje toegankelijk zijn. Dit vond ik echt friekentaal hoor. Ah. In, uh, 2005 was het programma uh, Twee Vandaag op de televisie. Ja, precies. Met uh, Karel de Graaf. Die heeft altijd hele belangrijke dingen te melden. Maar halverwege Twee Vandaag werd hij onderbroken. <laughs> Door namelijk het nieuws. NOS Journaal. Dames en heren, goedenavond. Paus Johannes Paulus, de tweede, is dood. Precies, hij is dood. En Karel de Graaf die was echt zo perplex. Wat gebeurt er nu? Ik zit midden in een heel belangrijk item. Word ik onderbroken door het nieuws omdat de pauze dood te gaan is. Lekker belangrijk. Whoever, dus, whatever. Ja, whatever. Ja. Dus uh, tijdens de uitzendingen heeft hij zich ontzettend boos gemaakt. Toen kwam hij weer terug in de uitzending. Kreeg hij, kreeg hij echt zo heel verontwaardigd in de camera. van Wat ze me nou toch geflikt hebben. Dat is een Heb stukje, je die beelden gezien? Ja. Maar oh, die moet er zoveel opzoeken. Stukje klassieke televisie wat je echt niet kan missen. Goed. Hm. Straks nog de verjaardagen, denk ik. Ja. En eerst... Uh, uh, uh, muziek! fijne muziek hier in de zaterdagmorgen. Cold 45 en het is oké. Okay. muziek, popmuziek, pop hier nogal. Cold voor die Five, Nee, toch? Ja, is dat, gaat vandaag echt over een geweer? Nou, de band heet wel zo. Ik zal het persoonlijk niet doen in deze tijd. Maar goed, daar had ze het doel voor gekozen, denk ik, destijds. al jaren geleden. En dat heette Oké. Okay. Het is allemaal oké. Okay. Ik weet niet of deze band ook de wapenwetloop in Amerika ontarmt. Dat weet ik iets. Daar moet ik me nog eens even in verdiepen. Het is uh, zaterdagmorgen. Welkom. Fijne toestel op aanstaan. We zitten midden in de verjaardagen... En wij doen daarin een kleine greep, daaruit. En uh, er zijn uh, wat opmerkelijke mensen jarig. Paul en Piet Reumer zouden vandaag jarig zijn geweest. En uh, Paul Reumer is een cameraman, hij is ook regis regisseur geweest. Die is al overleden in 2007, was hij 79. En Piet Reumer, ja, onze eigen baantje: De Kok met COCK. Die is uh, 84 hoor, die is, heeft geleefd tot 2012. En die kennen hem natuurlijk veel beter, die kwam altijd uh, in het nieuws. Ik wist dat ze een tweeling waren. Nee, hij wist ook je is een tweeling was? Nee, Paul Reumers stond ook altijd aan de verkeerde kant van de camera. Dus dat valt hij allemaal niet op. Als je cameraman bent, dan zie je het niet. Goed, wie zijn er een meerjarig? Ja, Marvin Gay is oh, ja. geboren op 1939. Hij is inmiddels uh, 1984 overleden in België toen, hè? Ja. Maar oh, ja, hij is wel heel bekend hè, natuurlijk met uh, sexual healing en zo. Ja, hij heeft toen een tijdje in een hotel heeft hij gewoond. En dan ging hij s'nachts muziek maken. En daar waren de gasten niet helemaal blij mee. Dus toen moest hij een beetje in het bed in, binnen te perken houden. Hij heeft ooit ook een plaat gemaakt voor zijn ex-vrouw. Waar hij een vechtscheiding mee had. En uh, dat heette een Dear, Dear Darling, Specially for You of zo. Dus het hele album was opgedragen aan haar. Althans, alles wat hij daarmee verdiende. ging naar haar toe. En uh, Marvin Gaye. Hoe klonk dat dan ook alweer? En luister even naar de tekst. love. War is not the answer, ja. love will conquer Oh, wat mooi die tekst, echt. Vergeet de oorlog, we moeten tot elkaar komen. Goed, Marvin Gaye, dus al een tijdje overleden in 1984. Wie er meer jaren zijn is Emmeloo Harris, vandaag wordt ze 69. Emmeloo Harris, ik was een tijdje op zoek naar van... wat voor muziek maakte ze nou ook alweer... En ik kon niet echt een hit eruit halen. Dus ik... Nee? Het... Nee, ik vond het moeilijk. Mr. Sandman. Mr. Sandman, is dat van haar? Ja. Ik kon het niet vinden. En daar zet la vie, die old man op echt een met jouw tell. generatie, jongens. Dus, ja. Is... hallo. Je dit... doet net alsof ik zoveel ouder ben. Echt zoveel ouder. Nou, klein stukje van Emulo Harris dan. Ik ben er niet heel erg blij van. Maar meneer Sandman, men die keten het We ja, ja, wel. Ja, is Sen, die wordt al veel gedraaid. Goed. Wie is er meer aangekomen? Van uh, Marcus? Heb je uh, een... Ja, uh, liederwij Benus. Uh, Benus. Ja, Benus. Benus. Ja. Ah, sorry, uh... man, weer. <laughs> ja, onder andere, onder andere bekend van goede tijden, slechte tijden, ja? Spangas en Dr. Din. Ah, oh, ja. leuk. Alfred Legarde. Is eh, ook vandaag jarig. Hij is natuurlijk al overleden. Hij is met 49 jaar oud geworden. Niet eens de 50 gehaald. Dat is echt een bekend stemgeluid van Veronica. Ook bij Veronica geschip begonnen uh, uiteindelijk. En uh, uh, uiteindelijk ook overgestapt. Hier ook uh, wal heeft hij radio gemaakt. Bekend van televisieprogramma's. A countdown café. Met Alvin Lagarde. Nee, zoiets ging die jingle. En ook in de nacht. Daar is hij het meest bekend op ge geworden. Echt die uitzendingen waren echt ging ik over niets dan om geschreeuw, gebrul, maar wel geniaal. Ik heb een stukje loop, lopen zoeken, maar kon niks vinden. Om wel een stukje Alphen de Garde nog even te horen... even een spotje wat hij insprak. Help Veronica en word wit abonnee voor de 25 piek tot 1 april 1986. 020 808 808 035 284 3x6. Wat een mooie, echt warme stem en kon erg opstandig zijn. Leuk om te horen. Alfred Lagarde zou eigenlijk jaren zijn geweest. Goed, wie nog meer? Uh, Manoek van der Meulen. Ik denk als je vandaag een kind krijgt, dat de kans dat, uh, dat het in een uh, soapserie gaat spelen erg groot is. Want deze is bekend van onderweg naar morgen en heeft ook een gastrol in Banjur gehad. Al, oh, en, en nog een hele hoop andere dingen, maar dat zegt me allemaal helemaal, helemaal niets. Nee, oké. Okay. Nee, okay. Uh, je hebt uh, ook in 1954 is geboren Gregory Abbott. En uh, die had dus ook als een bekend nummer Shake You Down. En als Shake je dat nummer hoort, ja? dan, dan ken je hem. Ik, had, ik heb hem opgezocht. En hij heeft vroeger ook wel gespeeld bij, uh, uh, bij Whitney Houston ook in de band. Okay. Maar, uh, het, het is jou niet uh, bekend, het Shake You Down. Ja, ik ken het wel. Ik ben het eigenlijk vergeten even op te zoeken. Ja. Ja, Sorry, Fout ja, ja, ja. voor mij. Uh, vandaag ook jarig is, is, uh, is het even kijken. Christopher Maloney. Ja, die heb ik ja, ook. Bingo. Is, die Christian Maloney, hij is vandaag 55 geworden. Yeah. Hoewel hij er wel ouder uitziet. Maar goed, hij speelt in deze serie. Wat oh, uh, zo spannend. Jullie wel bekend. Law and Order. Echt een serieuze, detectieve serie. En uh, waar ze, ja, het, het, ja, ik vind het wel een beetje geloofwaardig. Klein beetje. Ja. Af. Hij heeft onder andere ook in Sin City gespeeld. Sin City. Dat is ook een goede film. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, en uh, Sue Townsend uh, is nog uh, geboren in 1946. Dus een... 2014 overleden en zij uh, had echt die boeken van The uh, Diary of, of uh, Adrian Mole. En dat is echt een hele bekende serie. En die is zelfs ook nog: uh, het gaat over pubers en hun ellende. Hij is dan 13, kwart jaar. En uh, hij is ook jaar op 2 april. Dat is heel toevallig, hè? Dus, uh, de schrijver is ook op 2 april jaar. En dat zijn boeken die zijn uh, toch wel uh, heel veel op literatuurlijsten en zo. Kinderen hebben er wat aan, okay, zeggen ze. Dat is goed om te weten. Is ook niet ja. Christian Andersen vandaag jarig? eigenlijk? Christian Andersen? Ja, dacht ik wel dat ik die ook zag staan in het begin van de lijst van uh, jarigen. Ah. Nou, uh, ja, volgens mij wel Christian Andersen. Hij heeft heel veel sprookjes geschreven. Goed, ja. tot zover de verjaardagen. En straks veel meer. En, en nu draaien we een plaatje van Lucas Jo! wat was gisteren weer in de wereld, draait door... Hou het bij je eigen werk. Dat, dat gekuffer, ik ben er niet zo'n fan van. Je hebt zelf hele leuke muziek. Echt waar? Write me again. Radio 3, geloof ik. En dit is Ride Me Again. Hij heeft alweer heel veel andere muziek gemaakt. Het is, is zaterdagmorgen hier. Toepak leeft op radio. Het is bijna is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Wij kijken nog even in de krant. We zijn nog steeds bezig met we Moeten nou voor of tegen stemmen? Oekraïne natuurlijk. Woensdag moeten we dat bepalen. Waren we daar Ze nog maar bezig? Adviseren. Ja, ik ben er nog ja, steeds mee ja, in mijn hoofd ja, bezig. Het vreet in ons. Ja, het vreet in ons. En dan al die ministers die zeggen van nee, de EU is groot genoeg. Die, Oekraïne hoeft er niet bij. Maar het is om de mensen dat te helpen. Om de criminaliteit te onderdrukken. Om ook weer wat geld te brengen. Dat het allemaal, ook de corruptie aan te pakken. Dat moeten we allemaal doen voor ze. Ja, maar ze we komen zijn er heel niet. blij mee als wij, als wij ja zeggen tegen dat verdrag. Ja, maar ze komen niet bij de EU. Nee, dat zeggen ze allemaal. Dat zeggen ze allemaal. Dat houden ze allemaal vol. Ja, maar het is wel een heel klein stapje geloof ik echt. Dus ik snap... Nee, goed. Maar het is wel mooi. Ik snap ook wel... Rutte die houdt ook vol van... Uh, ja, ze moeten niet bij het EU worden, maar mo we moeten ze wel helpen. En dit is een mooie manier om Rusland een beetje dwars te werken. Dwars, dwars te zitten. Oh, ja, nou, da da daar, ja. dan heb ik zo zelf... nou. van. Dan zou okay. je wel weer voorstemmen. Ik weet het niet. Is, zou dit dan zeg maar, een soort wraak zijn om de MH17 gaan we nooit oplossen? Is dit dan zijn wraak om te zorgen dat we Rusland toch een beetje tegenwerken? Maar straks krijgen Oekraïne en Rusland nog veel meer ruzie. Maar ik vind het toch heel eng, die Poetin. Dus dat als klinkt, als het een, dat was, klinkt het een beetje ja. als een Suske en Wiske. Suske en Wiske en de wraak van het kleine kikkerlandje. Ja, <laughs> nou ja het zou kunnen. Het ja. moet alleen als die racie zijn. moeten uh, al vaak twee uh, woorden op elkaar lijken dan, hè? Ja. ja nou. Suske en Wiske ja, en uh, de Oekraïne. Uh, de onzin in de Oekraïne, zoiets. En de slag om de Oekraïne. Ja, ook, nou ja. Nee, dat klinkt wel heel erg wel Moet okay. een beetje drollig klinken altijd. Dat zal zijn aflevering van Suske Maar goed, uh, woensdag moeten we stemmen. We zullen het allemaal weer afwachten. Ik ben hier gewoon nog steeds tegen. Oké. Okay. En jij bent o voor. Ik ben, ja. Jij ja. bent voor. Je wil de mensheid ben, ik, wel redden. Ik ben tegen stemmen. Oh, kijk, dat kan ook nog. Oh, oké. Okay. Ja. Yes, nou, ik vind gewoon dat we, dat, we, dat, we, dat we moeten zorgen dat, dat die stemdrempel niet wordt gehaald. Nou. Het is gewoon een grote onzin. Allemaal. Ja, is het, en het is een, een grote onzin. dat moeten we gewoon. Het is al lang we, we al verkracht moeten, We moeten gewoon zorgen dat, dat, dat dit soort debiele gedoe niet, niet nog een keer gebeurt. De, ja, nee, ja, maar goed, het komt allemaal door geen stijlen. Het ja, is begonnen en nu strekken ze hun handen af. door te zeggen van. nee maar dat, dat heeft alleen maar dat ze niet bij EU moeten komen. Daar heeft het mee te maken. Die strekken hun handen af. Nou, we hebben gewonnen. Leuk euh, grapje was dit. En dat heeft 40 ja, miljoen heeft daarom... het gekost. Ja. Om al die stemlokalen. En er zijn ja. er minder. Ja, maar daarom vind ik dat we mensen z'n niet moeten gaan stemmen. Zodat de volgende keer zo'n zo partij... wel even twee keer nadenkt voordat ze zoiets doen. Oh, maar nee. Maar dat, ja, Jan Roos maakt dat uit. Die vindt Het die is gewoon leuke televisie ook natuurlijk. En die vindt het ook geweldig om in een televisieprogramma. lekker zijn eitje eh, kwijt eh, te raken. Dus die blijft even goed doorgaan met opstandigheid. Dat uh, opstandigheden. Ik nou, heb gisteren zoals... dus wel een heel veel verhaal erover gelezen. over die Oekraïne. En ja? uh, hoe het inderdaad tot stand is gekomen. Ik zal kijken of ik het kan vinden. We kan op dan, dan hè? Dat het even op onze. Nee, maar dan zet ik het op onze pagina. Kunnen okay. mensen het rustig lezen? Kunnen ze het even op hun laten werken? Ja. ja. Nog steeds informatie hangen samen over iets onzin. Maar toch, iedereen praat erover. Hè? Over zoiets onzinnigs. Het blijft ook maar doorgaan. Maar ja, Stemmen. Je moet gebruik maken van je ja, recht. Ja, ja, dat moet je zeggen. Het is uh, toebakleefde even een oude plaats die ik gevonden heb op Zolder de Fix. Red Skulls at Night. tonight. Echte jaren 80. Inspiratiebron voor heel veel nieuwe beentjes. Ook, hè? Een beetje gedateerd, maar je hoort ze toch weer terugkomen in de hedendaagse popmuziek. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. En dat hoor je hier natuurlijk bij Toebak Lijft op de zeg. Er is uh, helemaal wat nieuws te, uh, te, te vertellen, te, te, te, te melden. De rechtbank van Noord-Holland heeft op 17 februari een voorlopige uitspraak gedaan in de zaak die de eigenaar van de Princeel 25 aan de, ik noem het maar, de Quarrel... De quarrel van de Oortvoortlaan. Ja, dat <laughs> is een quarrel. Plan. De, ja. de quarrel. De gemeente heeft het heeft aangespannen. Ze willen dat, dat stukje grond gaan bebouwen. Ze willen het eerst verkopen en met dat geld willen ze dan de bunkerpark eh, onderhouden. Want dat kost nog ook heel veel geld. Dat willen ze daar gewoon onderhouden. En de gemeente wil dat gewoon natuur houden. Dus daar hebben ze regelmatig rechtszaken over gevoerd. De rechter heeft al een paar keer gezegd. Hou er nou over op, het is gewoon duidelijk, het kan verkocht worden, dat kan gebouwd worden. Laat het los. Maar de gemeente zegt nee, nee. In principe nee. Denk nee, we zijn tegen. Het moet gewoon natuur blijven. Dus Wacht wat er we nou, we... nou precies achter zit. Wat, wat is het onderhoud precies aan een bunker? Nou ja, goed, dat weet het ik ook niet helemaal. Het is een stuk beton. Een stuk beton, dat kan ook wel rotten, denk ik. En misschien moet er toe ja, maar... een toiletje vrouw erheen om het even schoon te maken. Want dat is toch wel hier en daar wat ellende. Ja, maar ze worden toch niet meer al honderd al, al jaar niet meer gebruikt? Oh, dat kan, dat, zeg jij, dat kan zo allemaal weer gebeuren. Dat ze wel moeten worden ingezet, hè? Niet voor de Duitsers. Dus even, e, niet voor de Duitsers. Nee, laat het duidelijk zijn. Maar die kan is geld. wel aanwezig. Die kans is wel aanwezig. We zitten er hier in een hoop. Dus uh... Ja, misschien kunnen uh, buggeloparkjes uh, worden gemaakt. Of dat zou nou wel kunnen. Goed, maar een sterkte daar in de gemeente. stubbert. Ja, ik heb ook nog nieuws. Uh, afgelopen zaterdagmiddag zijn vijf auto's rond half één met elkaar in botsing gekomen. op de Van Lennepweg in Zandvoort. Vijf auto's? Ja, ondanks de flinke klap raakte niemand gewond. Nee? En de kettingbotsing werd veroorzaakt op het moment dat een automobilist. ter de hoogte van de Hofdijkstraat moest afremmen. Het ja? werd te laat opgemerkt door de achteropkomende automobilisten. En uiteindelijk klapten ze alle vijf op elkaar. Ja. Vijf keer, hè? Zo, uh, ja. en nog een oh, keer. Oh nee, ja, oké. Okay. De laatste die klapte er later op. Ja. ja, ja, ja. Had het kunnen het ongeluk zien ook, hè? Door moest het verkeer om de beurt gebruik maken van de andere rijbaan... en hierdoor ontstond een korte file op de Van Lennepweg. Oh. Ja, het is toch wat, hè? Knullig. erg knullig. In, uh, in goede samenwerking met diverse horecaondernemers... zijn afgelopen zaterdag, alweer een week geleden... meerdere personen aangehouden... deze personen hadden zich misdragen in horecagelegenheid in de Haltestraat... Door de prima samenwerking tussen de horecaondernemers, de beveiliging en de politie... werd er snel ingegrepen. Speciaal horecalijn hebben ze dan. Kunnen ze elkaar zeg maar, informeren wat er speelt. En dan uh, kunnen ze ook uh, ja, onderling zeggen... Maar, nou, ik heb hier een paar vervelende gasthuis in de gaten. En dan haal de politie bij en... Huppakee, weg met dat tuig. Ja? Weg ja, de, de, de slijterij van Dirk 3 aan de burgemeester Engelbertstraat... van... Ja? Uh, was uh, dinsdagavond uh, 19 januari uh, het doelwit van een inbraak. Kort voor 9 uh, uur uh, kwam, kwamen drie mannen aangelopen en een raam werd door, uh, het raam werd uh, ingegooid en de, de mannen hebben uh, uh, het nodige weggenomen. Uh, ja. En nu, uh, uh, ja, ja, ja. komt niet meer door mijn bericht heen. Oké. Komt niet meer door Je telefoon viel uit. Ja. Okay. Oh, stukje is, techniek, uh, hè? Blijft ah, altijd, uh, afgelopen vrijdagmiddag is er in een kamer... op de eerste etage van het NH Hotel in Zandvoort... is er een brand uitgebroken. <güls> het ging om een middenbrand volgens de brandweer Kennemerland. De ja? rasten zijn veilig en er zijn geen gewonden gevallen. En de brandweer heeft inmiddels... ja, dat mag ook wel, was gistermiddag... het zijn brandmeester <güls> gegeven. Oh, ja, dat is, dat... Okidoki, hebben we dat ook weer gehad. Nou, uh, ja, in, in uh, Zand heeft natuurlijk last van uh, altijd uh, heel veel meeuwen. Daar word je soms een beetje gek van gewoon. En nu hebben ze iets nieuws. Ik zie het in Alkmaar, heb je het heel veel al? Van die valken van plastic aan een oh stuk ja. touw, ja. aan een paal. Je moet ze natuurlijk wel aan een paal doen. Want anders dan, uh, dan uh, loopt het vast. En uh, nu hebben ze ook uh, op het Louis-Davis-carré... hebben ze zo'n uh, grote paal geplaatst met een valk daaraan. En uh, dat is een, een slimme actie. In uh, Alkmaar hebben we ook wel vaak last van meeuwen. En ze kunnen echt heel agressief zijn ook, hè? Echt echt, ja. Als ze ergens een nest hebben, joh, dan vallen ze je echt gewoon ja, aan... Ik, als ik, je een klein, klein ik, beetje in de buurt komt. Ik heb wel eens wat... Uh, uh, we, uh, hoe heet het? moeten repareren op een dak ja? bij een bedrijf waar ik werkte. En dat was in Amuiden... En toen moesten we met een houten plaat dat dak op. Of eigenlijk moest ik alleen die houten plaat vasthouden. Ja. En een collega achter, stond achter me. En die ging het repareren. En je hoorde de dat die vogel zo. Tuk, tuk, tuk. Die echt, er zaten echt deuken in die plaat. Echt waar? Ja. Is waar. Ja. Ja. Oh, echt waar? Ja. Een beesten. Agressieve beesten gewoon. Nou, dit waren de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. En uh, na tien uur straks natuurlijk veel meer Zandvoortse berichten. Maar eerst. muziek. Ze hebben alweer weer lange nieuw werk uit. De foo fighters. Maar dit is ook wel weer een lekker stuk. Long road to Ruin. maar weg te gaan. Dat is het zeker. Uh, <laughs> ja, ik ben toch erg benieuwd. Ik, ik zit er bovenop. Ja, ik ben soms een beetje vast te houden in bepaalde uh, nieuwsberichten. Art van der Steur. Ook Rien natuurlijk. Dat volg ik er ook op de voet. Dus ik ben altijd ja, Hoe gaat het er aflopen? Art van der Steur kan gewoon niet blijven zitten. Dat is gewoon echt helemaal klaar gewoon met die man. Hij zegt zelf alleen maar aan het verdedigen. En we willen iemand hebben die vooruit kijkt. Die ons gerust stelt. Die, die, die plannen maakt. En niet te zeggen: Ja, dat weet ik niet. Moet ik nog even navragen. Ik zal even met de Amerikanen contact opnemen. En dan zoeken we het uit. Zeg in godsnaam: van... Daar kan ik niet te veel over zeggen. De staatsveiligheid is hier in het geding. Dus nee, ik kan hier alleen maar verzekeren ik heb het onder controle. Zeg dat in godsnaam. Maar ga niet zeggen, ja, dat weet ik niet of uh, geen idee. Of, ik moet toch even informeren. hallo. we nee, kijken naar jou heeft, en jou willen gerustgesteld worden. Uh, gewoon nog even een flinke fixe mediatraining nodig. Dat heeft hij zeker, ja. Ja, en ja. Uh, maar die mediatraining moet hij ook toepassen in de Tweede Kamer. Want ik vind het wat ik gewoon walgelijk ging... dat iedereen steeds dezelfde vragen stelt. Ja, en, nou heeft en waardoor hij dus steeds hetzelfde antwoord geeft. En het komt er zo knullig over. En iedereen wil graag wel zijn zegje doen. Maar ja. doen het eraf. Jongens, jullie kunnen allemaal wel dezelfde vragen gaan stellen. Maar ik heb het onder controle. Zoiets, weet je. Ja. De, snoer ze de mond. Hij moet de ballen tonen. Ja, in plaats van daar een slachtoffer zitten. Van, nou ja, ja, ik kan er ook niet zoveel aan doen. En dat, nee, nee, dat kom je iets nog... te kort of zo. Dat je zo graag ballen wil zien. Ja, ja. je had het tweede ja. keer dat je met ballen hoopt. Ja, ja, ja, dat wel eerst was met de Mrs. Tatcha. Oh, ja, uh... Want Ik weet helemaal niet of die ballen had, maar goed. Ik, niet erin, uh, ah, ik heb hier een berichtje over uh, een man die uh, had onverwachts dat hij ook... Uh je had handgranaat in zijn huis. Was een, uh... Lijkt ook een ballen. Ja, ja. precies. Ja. Ja. In een verzorgingshuis in Amsterdam. Daar is dus in de kamer van de overleden bewoner een handgranaat gevonden. En de verzorgers hadden altijd gedacht dat de granaat nep was. Het ja? stond al jaren tussen modelbootjes op een boekenplank. Er is, en, is uh... niks aan dan. Er is geen bom Nee. Nee. nee. Ja, nadat de granaat afgelopen dinsdag al meerdere keer was verplaatst en gevallen. Of weet ik. weet ik ja, zelf. Ja, ja, ja. Die wilde een van de verzorgers hem toch maar laten testen. En een explosieve expert heeft vastgesteld dat hij echt is. Oh! En de Engelse granaat zo uit... gezegd, geen bommetje. <laughs> de Engelse granaat is uit, uh, uit de Tweede Wereldoorlog en hij is elders tot ontploffing gebracht. Oh. Jeetje, heb je al die tijd met een uh, granaat in je kamer dat uh, die nog echt was ook. Ja, okay. mijn, dan mijn, nog even. Mijn vader uh, die heeft het gehad dat hij. had hij het ook over de Tweede Wereldoorlog en toen was er ook een kind. die had dus ook een, een granaat had die, uh, bij zich. En die had. Of, uh, ja, nee, het was echt een, een bom. Zeg maar. ja? Ja? En dat ding was echt. Maar ja? dat kind dat dacht, ah, dat is grappig om mee te nemen. Dus die had dat. had hem <laughs> ah. meegenomen naar. Uh, uh, hoe heet het? naar de, de school. Uh, naar school ja? het fietsje. IS, hè? IS. En toen bleek dat ding, ding liggen. Die... Dus mijn vader die had het in het fietshok neergelegd. Yeah? En toen was er opeens iemand van... hé, hey, maar wat is dat voor ding? En toen, de, toen bleek het dus gewoon dat ding Leek. op scherp te staan. Ja. Hebben ze dus uiteindelijk dat ding... dus ergens tot ontploffing gebracht. Maar ja, dat kind was dus wel op het fietsje... met die bom achterop, oh, naar school gereden. Oh, oké. Okay. Die had nu echt voor IS-strijd... eraan getekend geweest, maar goed, toen was het gewoon knulligheid. Hij had gewoon een hele goede beschermengel. Die hield de hele tijd zijn hand op het pinnetje. Ja, ja precies. Okay. Oh. Nou, laten we hem nog even tot de ontploffing brengen. dacht ik zeker mijn even aan. Nou, ah, het is een idee, ja. nou. Explosies en schieten, oh, elk geven dan mij. Sorry Wim de dat jullie studio nu. Uh... Ja, helemaal een ligt. Goed, nou straks meer. En straks komt er je Keuze, hè? Oh je Keuze, oh ja, geef me even normaal. Je bent eigenlijk te laat. Dat mag helemaal niet meer eigenlijk. De nou, nou, les. Sharon het zijn altijd weer een hip. Laten we, we nog. Leren. Slechte gewoontes. Ja, wat, zijn jou, wat zijn jouw slechte gewoontes? Slechte gewoontes hebben we dan. Jezus. Zeuren over eten. Dat is wel een slechte gewoonte. Ja, nou weet je, slecht weet je doen. wat meest, ik, ik, ik ben. Uh, vrij goed in het relativeren. Maar ik kan zoveel relativeren dat ik het weg. Dat alles wegrelativeer. Dus dan wordt het weer een slechte gewoonte. Mm. Dus mm. Dat, dat is een beetje mijn ding. Oh, dacht ja, ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja of dat echt ik... slechte gewoonte is. Ja, ik weet niet. wat is een slechte gewoonte dat je de toiletbril omhoog laat staan. Of juist de beneden laat. Is dat een slechte gewoonte? Nou, het is, is slechter als je eroverheen piest en hem naar beneden laat. Dat, dat is een slechte gewoonte. Nee, dat is een slechte gewoonte. Echt zoiets, zoiets knullig ja, moet het zijn. Het he? kan altijd erger als je ernaast bent. Huh? Ja. Ja, ja, zo, ja. Zo, zo, zo kan je het inderdaad. En dat het is dan weer het, het, het relativeren. Ik, ik had vroeger ja. altijd een cliënt op de, op de groep, zeg maar. Zo'n gezellige oude man. Een beetje vies en die moest naar de wc. <laughs> en die ging in de wc staan. En dan moest je hem echt helpen. En als je niet hielp, dan hing hij dat ding eruit. En dan ging hij zo een keer die hele wc langs. Over de toiletbril. En tegen de, de, de muren, muren zijn naam schrijven. <laughs> ja. <laughs> Oké. Okay. Alles en waren de de ja, En de collega's zelfs: je moet erbij blijven. Dan mag je hem dweilen. <laughs> yes. uh, ja. Nou, ik moet zeggen, ik was dus uh, ook over slecht gewone gesproken. Ja? Ik was dus afgelopen. Maandag was ik in de Velserduinen. Ja? En dat is een huis uh, voor mensen me om te revalideren in toestanden. en toestanden. Er was dus een man. En die, uh, die, die zag dus zijn vrouw en hij greep er zo even. En zei van, nou, en daar hadden we met hem praten. En toen ging hij weer aan de zitten en zei nou, hou op. Dat ging naar de volgende. Weet je? Ja, okay. En toen kwam we echt zo verzorger aan van, meneer, wil je het alsjeblieft verlaten? Dus vind het niet leuk. Dus zat hij echt zo vies te kijken, weet je. Oh, van, oh leuk, Ik vind het toch altijd wel weer grappig. De meisjes hoor. aan het ja. schrikken, weet je. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja, uh, ja, nou ja, ik heb het twee man. keer gehad met deze man op mijn werk. Hmm. En eigenlijk had ik het wel geleerd. Okay. Ja, dan leer je het wel. Maar ja. goed, ik, je kan het ook wel weer, ik vond het ook wel weer mooi vinden. Gewoon. Vooral dat, dat lachje wat hij dan had. Heel grappig. Goed, uh, het is zo bijna tijd voor de Jolande keuze. Ja, Marcus, hij, hij, had, hij had jij nog iets wat je, ben? Ja, uh, je zat uh, met Tesla. die. Ik zag het, ik zag ja, het. Ja. Ja, ja. Uh, Tesla die heeft een nieuwe auto uitgebracht. Of eigenlijk komt die pas over twee jaar uit. Ja? Maar uh, de voorverkoop is, uh, uh, is gisteren uh, van uh, start gegaan. Ja. Er stonden rijen voor de deur. Ja? En dat was zowel in, uh, uh, in Nederland, maar ook in Amerika, Hongkong, Canada, Australië. Er stonden allemaal rijen voor de deur. Alleen niemand weet nog hoe het hele apparaat eruit ziet. Er ligt een kleed overheen, zag ik. Ja. Ik heb van mij in van het televisieprogramma's... gezien er ligt nog steeds een zwart kleed overheen. En die is die niet onthuld al? Voor mij is dat vannacht onthuld, dacht ik. Dat zou goed kunnen. Ja, ja dan moet je nog even, even googlen. Dan ben ik wel niet schiet. Gaan we even, eruit even naar hier. kijken. Ja. Oké, okay, ja. jongens. De Jolande keuze. Ik heb dus... Uh, vandaag is het precies twee jaar geleden dat uh, Jacques Cloes is overleden. Denk je? Hoe de piep is Jacques ja. Cloes? Maar Clouste. hij was dus uh, de liedzanger van de Dizzy Mans Band. Ja? Wel bekend van de opera. En, uh, oh, die vreselijke Hij ja, ja. Had zo'n enorme stem. Maar ja? dit, dit is ook een nummer van hun. En die vind ik zelf persoonlijk wel erg leuk. Dus ik ga hem eventjes... Uh, afspelen, afspelen, nieuw afspelen. Ik start hem. De start, de band. Kennen jullie deze nog, nog, nog? Ja, nog, Disneyland nog. Band. A matter of fact. Doet echt denk aan Jesus Christ Superstar. Ja, en die blazers erbij ja, ook hè? Geweldig. Leuk om dat weer eens te horen. Some get old, there's no trumpet for no Jerry Ja, goede oudheid. tijd uh, Dizzy Band en uh, Matter of Facts. Ja, ik heb uh, destijds heel veel, heb ik Jesus Christ Superstar gedraaid. Niet dat ik zo geloven ben, maar ik vond ook een beetje dit soort stijl muziek, ik vond dat wel altijd leuk, opzwepend. En uh, dit heeft dit ook een beetje in zich. Het is uh, alweer bijna tien uur straks tot tien uur. Goedemorgen Zandvoort, lijf vanuit El Hoogland. Oké, okay, de lijnen zijn weer... Uh, nee, de lijnen zijn weer oké. Okay. Ik, ja, ik lees het tekst verkeerd om. Ligt er een beetje door elkaar. Goed, uh, er zijn nog meer dingen die ons bezighouden. Natuurlijk ook gisteren. Levenslang is geen levenslang meer. Ik snap nu ik begin geen, helemaal geen, geen hout van Dus ik heb me daar eens een beetje verdiept. En ik, oh, Toen uiteindelijk snapte ik. Want ik bedoel, ja, leuk... Mensen die dan uh, slachtoffer zijn geworden... of uh, mensen nabestaanden van slachtoffers... bijvoorbeeld die dood zijn gegaan... tijdens een moordpartij of zo is... die daders daarvan, die krijgen dan... Een gegeven moment, die, mogen dan die krijgen dan prool. Ja, die mogen, wat mij betreft, levenslang blijven zitten. Maar goed, nu komt er een soort test... om te kijken of die mensen terug in de maatschappij kunnen komen. Dus... Ja, we zijn het enige land die dat nog niet heeft. Amerika ja, heeft dat zelfs. Dus ik, vind, ik, vind, ik vond het heel grappig, want uh, ik ben van het uh, weekend in uh, het paasweekend ben ik in het gevangenismuseum geweest. Ja. Oh ja. En, en zeg maar, als je daar naar binnen gaat, heb je zo'n sluizensysteem, Hebben ze nagebouwd ja? om het museum binnen te komen. Wat je ook bij de gevangenis hebt, dat dus de ene kant de deuren uh, gaan open, daar ga je erin. Die gaan dicht. Dan laten ze iets van een filmpje zien. Maar dat filmpje is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Nee? En dan uh, gaan de, na een tijdje gaan de andere deuren open. Een man die met mij mee daar naar binnen ging. Ja? Die stond voor die tijd. Stond hij, ja en de straffen in Nederland. En ja <laughs> de gevangenissen zijn veel te luxe en alles. Nou. En we liepen daar naar binnen. Nou we stonden er. Het, het hele geheel duurde ongeveer vijf minuten. Ja? Uh, na ongeveer een minuut werd die man helemaal gek. Omdat ja? hij geen kant op kon. Onrustig. Ja. Heel onrustig. Ja. En hij wilde op de, de noodstop drukken. Zodat hij er zo snel mogelijk uit kon. Okay. Dan kreeg ik echt dacht van. Wow, binnen een minuut ben je, je gewoon, je. ben je gewoon zo van naar niks. Omdat je, je vrijheid voor je gevoel wordt afgenomen. Ja. Ja. Terwijl hij net nog stond te schreeuwen. Dat hij die vrijheid niet... Uh, je uh, moet de... het gewoon ervaren eerst. Ja. Je moet het ja. gewoon ervaren. Ik denk dat het goed is om een, een, een gevangenis te bezoeken. sowieso. Ja. Ja. Nou, zijn we in Amerika ook van die series. Hè? Voor jongeren die uh, een beetje... Uh al uh, tegen die randen aan, tegen ze grenzen aanduwen. En ja. die moeten dan ja, een, een dagje schuimd, komen, he? zij dan langs bij een gevangenis... Met uh, zware, uh, zware criminelen. Ja. En die gaan hun dan een beetje uitzitten te kafferen en te doen en zo En je ziet ze echt steeds kleiner worden. Ja, ja, ja, ja. En dat ah, is toch wel heel, uh, heel fascinerend om te zien. Ja. Nou goed, ik was op een gegeven moment aan het einde van de avond... <tosses> toen ik me ingelezen had en, en ook op televisie allerlei programma's... Ah. was ik wel gerust oh, oké okay. Het wordt dus meer getest en, en in de gaten gehouden of er echt iemand vrij kan komen. Bijvoorbeeld de moordenaar ja. van Theo van ah, Gogh. Die heeft het zo verknapt in de rechtszaak. De, tijdens de rechtszaak, dat hij zegt... ja je moet mij niet vrij rond laten lopen, ik ga het gewoon weer doen. Dus hij zou bijvoorbeeld niet vrij kunnen komen. Maar iemand anders die helemaal bekeerd is... Uh, het ook, en het gaat niet zomaar, hè? je komt niet zomaar door zo'n selectie heen... die zou ja. dan wel weer vrij op de straat kunnen ja, lopen. Ja, het, gaat, het gaat voornamelijk om het idee dat zo iemand een, een, een verwachting heeft... dat het beter kan worden. Ja. Kijk, als jij gewoon levenslang dan zit je daar... en dan weet je gewoon, de rest van mijn leven... Ik, ik ga je dood in deze ge ja. gevangenis. Ja, maar het is ook wel weer een bepaalde structuur. Die hebben sommigen overleven heel slecht buiten. Ja, oké. Okay. Die zijn zo okay. gewend dat ze niet zelf na over te denken. Dat ah, daar uh, heb je toch je parole over voor? Ja, ja. Die, komt, die gaat je dan toch bezoeken? Ah, Je hebt ook van die fantastische films daarover ja, ja, ja, ja, die heb ik ook wel eens gezien. Ja, ja goed. Uh, van die oude mannen die een levenslange gevangenisstraf hebben gezeten. Shawshank Redemption. Dat is zo'n mooi klus. Dat is een van een film. Ja. Zo'n uh, zo de... oude man staat uh, boodschappen in te pakken. <laughs> de ja. rest van zijn leven. Oh. Dat is het enige baantje wat hij nog een beetje kan doen. Ongelukkig. En doodongelukkig. Ja. Nou goed, dus, uh, ik, ja, ik, ik ben er wel gerust af. Ik denk dat het komt wel goed. Ja. Het, het, die, die tweelingen uit Friesland die hebben dat ervoor gezorgd. Ik ben er dus zijn naam even oh, kwijt. Ja, ik uh, weet dat ik ook. Ja. De... de, de... Hielke uh, en Siske? Ja, nee, die ja. De schippers van de Chameleon. Nee. De schippers van de Chameleon, die hebben ervoor gezorgd. Die hebben er trouwens wel in gespeeld, hè, die twee. Die uh, twee advocaten hebben wel in de schippers van de Chameleon. In de openingscène van deel 2 of deel 3 hebben ze gezeten. Nou goed, uh, ik wil zeggen, uh, dit was toen Wim en Hans Anker waren. Beuzies. Oh. Wim en oh, Hans nou ja, Anker. <coughs> Bijna hetzelfde. Hoestaantrekkelijke mannen. Oh. <laughs> Hij kan zo, ik vind hem zo mooi kunnen praten. Ook met die handen zo en zo duidelijk en zo overtuigd. Oh. En hij heeft echt heel veel met lang gestraft. Hè. Daar heeft hij heel veel tijd mee doorgebracht. En ik kan zich zo voorstellen dat mensen zo in zijn gevangenis zitten. Uitzichtloosheid. Ja, dat, dat moet veranderen. Dat kan niet. Dat is niet meer van deze tijd. Nee. Wij, land, wij als Nederland zijn het enige land die het nog zo doen. kan toch niet? We moeten meegaan met de tijd. Nou goed, uh, dit was Toebeleefd door Radio. Ik bedank voor uw aandacht. Ja, één ja, ja. plaatje. Ja. Maak wat van en we spreken elkaar. Eén plaatje. Oh. En dan. neem ons mee. neem ons mee met een vlucht, Carl Sagan.